7 uur. De Radio 1 Sportszone. Lucera Sarah Carasso en Tom van Hek. D66 heeft vandaag de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen bekendgemaakt. En in Nieuwegein krijgen steeds meer stroom, Maar er zijn er ook nog zonder. U hoort dit allemaal na het nieuws van 7 uur. Dat krijgt u van Jobboot. MUZIEK het regionale vervoersbedrijf Sintus is gered. De twee aandeelhouders, de NS en het Franse bedrijf Keoli, stoppen extra geld in Sintus. Hoeveel is niet bekendgemaakt. Daarnaast is het de bedoeling dat Keoli volledig eigenaar wordt. Sintus onderhoudt trein- en busdiensten in Gelderland en Overijssel. Het bedrijf verkeert al enige tijd in financiële nood. Dat komt onder meer omdat het te goedkoop heeft ingeschreven bij de aanbesteding van busdiensten op de Veluwe. Bij een steekpartij op een basisschool in Rotterdam... is een vrouw om het leven gekomen. Een tweede vrouw raakte gewond. De steekpartij was op de Augustineschool in de wijk het Oude Westen. De twee vrouwen zouden kort daarvoor ruzie met de dader hebben gekregen... op de West-Kruiskade in de buurt van de school. De doodgestoken vrouw zou de moeder zijn van een meisje uit groep 6. De dader is vermoedelijk de vader van het kind. Hij is voortvluchtig. De kinderen zaten op het moment van de steekpartij in de gymzaal... waar het afscheid van de directeur werd gevierd. Voor de Syrische kust is een Turks gevechtsvliegtuig neergestort. Verschillende Turkse en Syrische media melden dat het toestel door Syrië is neergehaald, maar dit is door geen van beide landen bevestigd. Het gevechtstoestel, een F-4, verdween in zee in de buurt van de Syrische havenstad Latakia. De twee piloten zijn door de Turkse marine gered. De Turken kregen daarbij hulp van de Syriërs. Pakistan heeft een nieuwe premier. Het is de 61-jarige Raya Pervez Ashraf. Hij werd met een overgrote meerderheid van het parlement gekozen. Ashraf is een vertrouweling van president Sardari en volgt Yusuf Gilani op. Die werd begin deze week door het Hoge Rechtshof ongeschikt verklaard en uit zijn functie gezet. Gilani had als premier een uitspraak van het Hoge Rechtshof naast zich neergelegd. Het weer vanavond nemen de buien af. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgenavond zon. In de middag lichte buien in het binnenland. Bij een stevige wind wordt het ongeveer 19 graden. AMWW ah, Verkeersinformatie. Vooral in de kustgebieden komen zware windstoten voor. En op dit moment staan er nog vier files. Onder andere op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 2 kilometer door een aanrijding. De linkerrijstrook is daardoor dicht. A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Noordeloos en het knooppunt Everdingen. 5 kilometer, ook hier een aanrijding. A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en de Afrit en Dolder 3. En op de N57, Rotterdam richting Ouddorp. Tussen de Afrit Briele en Hellevoetsluis. 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. U wilt uw internationale medewerkers op de juiste wijze verloond hebben? Bel Otto Workforce, de grootste internationale arbeidsbemiddelaar van Europa. Met de juiste kennis over internationaal verlonen, Zonder risico en op correcte wijze. Bezoek onze website ottoworkforce.eu Otto Workforce, goed voor elkaar.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 Payrolling, hey, Otto Workforce. Goed voor elkaar. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks hersengymnastiek voor topsporters in onze Sportzomer mini-documentaire. Maar eerst gaan wij naar Nieuwe Gein. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. Het kan u vandaag niet zijn ontgaan. Het was een bijzondere dag voor Nieuwe Gein. Een deel van de gemeente zat sinds gisteravond zonder stroom. En nog steeds kan nu bij 1500 huishoudens het licht niet aan. Vanmorgen vroeg waren dat er nog veel en veel meer, merkt ook onze verslaggever Matthijs van de Wiel. Meneer die de container buiten zet en een mevrouw die twee hondjes uitlaat. op zoek de slachtoffers van de stroom. Slachtoffers, slachtoffers, dat is er een veel te groot woord. <laughs> is het mopper, mopper? Nou ja, geen koffie, niet douchen. De diepvriespullen zijn allemaal ontdooid. Dus uh, ja. Nu al. Ja, nu <laughs> al inderdaad. Net gisteren vers brood gekocht. Ja. En dat kun je dus gewoon wegdoen. Gewoon opeten? Ja, vandaag. Gewoon opeten? <laughs> Drie broden. We <laughs> moeten er maar een beetje luchtig om blijven, denk je. Tuurlijk. Moet het geen, het moet geen weken duren, maar... Hoe uh, <laughs> ging dat gisteravond? Patsboem, pats lichtflits en... Uh... Patsboem, ja. Ik stond nog naar de televisie te kijken. Ja, rond, uh... ja, het was tijdens gaat Tsjechië. Nee, nee, nee, nee. Later al, hoor. Om een uur of twaalf was er nog. een Patsboem, alles uit. Ik dacht eerst dat het aan de televisie lag. Maar toen bleek dus echt buiten ook alles uit te zijn. Ja. Dus... Ik had nog een zaklantaarn ergens kunnen opduiken om nog oh, mijn weg... Kijk, te Kijk, u bent zo'n de... voorbereide burger. <laughs> ja. Wel een hele kaarsen, dus dat is altijd nog op te lossen. Het licht, dit. Het licht op te lossen. Er is ook een hoogste gebouw in Nieuwegein, de Chicago Flat. En net als de bewoners, we gaan eens even kijken hoe het hem afging... moest ook Matthijs met de trap. Dan blijkt het toch een hele klim te zijn. 12 verdiepingen omhoog. Nou, de bel die... Uh doet het natuurlijk ook niet, dan mijn ouderwets. Goedendag. Hallo, je woon mooi hoog? Ik woon zeker mooi hoog, maar uh, hoog en droog. Maar ik uh, heb moeilijk naar beneden met Het is een hele tocht, hè? Het is een hele tocht, ja. Dat klopt. En nu dat ik kelken hoog woon, heb ik een mooi uitzicht. Nooit bedacht... Ik woon hier nu 14 dagen en het begint al goed natuurlijk. En uh, nooit bedacht dat dit een gevolg zou kunnen zijn? Ja, ja dat denk ik dan niet naar. De garantie is volgens mij van de maatschappij... 2, 3 uur is maximale stroomstoring in Nederland. En uh, ja, twee, drie dagen, dat is hier wel ex extreem. Ja. Het grote probleem is hier, we hebben ook geen water. Zo niet? Nou, we hebben hier een ondergronds systeem voor verwarming en koeling van het vloer. Dat werkt ook op elektriciteit. En die, die voorziet ook onze watervoorziening. Ja. Dus ik kan geen toilet doorspoelen. Ik heb geen water. We gebruiken het nog niet? Nee, dat is mooi. Ja. Het is vanaf om half één pas hier gebeurd. Ongeveer. Ja, u dacht eerst niks aan de hand? Ja, niks aan de hand. En uh, ja, ik zag al het lift en het ideeën. Er was fout de boel, natuurlijk. Je ja, hebt een goede conditie. Want hoe oud bent u? 65. Maar dat gaat goed op en neer? Ja, je moet het niet tien keer op een dag doen, Nee, denk want ik. Maar... ik liep hier net uh, naar boven. Ja, het is een hè. <laughs> ja. Ik was even bij het adem. Ja, ik had een boodschap, want ik had water gehaald. Omdat we ook geen water hebben. Een paar, paar dozen water gehaald. Ja, dan, uh, dan word je nu vrolijk van onderweg. Maar ja, rustig aan. En uh, ik zag nu buiten een noodzak gaan staan, en rode... Ik vermoed dat ze die aan gaan sluiten. En dan hoop ik dat we weer, in ieder geval water hebben. Of de lift. Wat is het belangrijkste? Eh, water, denk ik. Dat is wel beter. Ja. Maar verder ja, redden, redden we ons wel. Je blijft gewoon boven zitten. Ik blijf voorlopig even boven zitten, maar ik ga straks toch maar naar beneden. Want eh, hier heb ik ook niets zoeken. eigenlijk. Een vrolijk einde. En eh, het loopt ook gelukkig allemaal de goede kant op. Zo'n 1100 huishoudens op dit moment nog. Of een kleine 1500. Daar gaat het licht niet aan. En ze hopen het allemaal zo snel mogelijk te verhelpen. D66 heeft vanochtend de advieslijst met kandidaten voor de Tweede Kamer gepresenteerd. De hoogste nieuwe binnenkomer is Vera Bergkamp. Die staat op nummer vijf en ze barst van de ambitie. Voor mij is het belangrijk om me in te zetten voor persoonlijke vrijheid. En dat is natuurlijk een heel breed begrip. He, dat betekent een, een arbeidsmarkt waar mensen gelijke kansen krijgen. Dat betekent goed onderwijs. Dat betekent gelijke rechten. Dus ik ben breed inzetbaar, maar dat is wel het maatschappelijke domein uh, waar ik me het beste uh, en het meest in thuis voel. Voorzitter van COC, uh, was u, want daar bent u geloof ik nu al mee gestopt. Um... Is dat ook een reden, COC, de homo-stem, dat u dat bij d 60 goed kwijt kan, dat u voor d 60 kiest? Nou, ik ben breder dan alleen homo. Maar natuurlijk is het zo, omdat ik voorzitter ben van COC Nederland, dat dat veel aandacht krijgt. En d 60 is natuurlijk ook een progressieve partij die zich altijd heeft ingespannen voor de gelijke rechten. Dus ik verwacht ook dat heel veel homo-stemmers, uh, homo-kiezers uh, ja, op d 60 zullen stemmen. Ik hoorde u in uw bijdrage in de zaal zeggen, ja, het polariseren van de afgelopen tijd, daar, ja, daar heb ik mij aan gestoord. Waar heeft u zich dan zo aan gestoord? Wat ik jammer vind, he, mijn moeder is Nederlands, mijn vader is Marokkaans. Uh, en voor ons is dat nooit een item geweest. En ik merk in het politieke debat de overgelopen jaren... Uh, dat mensen echt in een hoekje worden gestopt, dat ze een stempel krijgen. Ik vind het belangrijk dat we meer benadrukken wat ons bindt... in plaats van wat ons verdeelt. En juist in een tijd van bezuinigingen kan dat leiden tot ja, meer polarisatie. Dus ik wil me ervoor inspannen dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn... wie ze ook zijn, wat hun achtergrond ook is... en ook wat hun seksuele voorkeur is. Een andere vrouw in de top vijf is zittend Kamerlid Stientje van Veldhoven. Ze staat de achterlijsttrekker Alexander Pechtot op nummer 2. Ik denk dat we hiermee willen laten zien dat duurzaamheid voor D66 echt een topprioriteit is. Ik heb me daar de afgelopen twee jaar in de Kamer heel erg voor ingespannen. En het is mooi om te zien dat het nu ook in de top 5 staat. U staat op een mooie plek, maar dat is nog maar de advieslijst. Want de leden mogen nu nog bepalen hoe de lijst er uiteindelijk uit gaat zien. Maakt u zich daar zorgen over dat leden u bijvoorbeeld een lagere plek geven... Je moet je nooit zorgen maken over de leden, want de leden hebben de stem en terecht. Dus we gaan nu eerst interne korte campagne voeren. De leden kunnen ongeveer twee weken stemmen. En dan zullen we zien uh, waar de leden graag hun partij mee de verkiezingen insturen. En ik heb er alle vertrouwen in. Van Veldhoven is een duidelijke stijger. Er zitten ook zakkers bij, de huidige Kamerleden. Magda Bernsen bijvoorbeeld. Stond zij in 2010 nog nummer twee op de advieslijst, nu is dat negen. Ze is wel tevreden met haar plek, zegt ze. Ja hoor. Ik vind het heel goed dat uh, jonge kandidaten van de vorige keer... die zich uh, hebben, uh, zeg, hebben bewezen en echt goede Kamerleden zijn geworden... dat die naar voren zijn geschoven. En het is ook altijd prima om te kijken naar de competenties die je nodig hebt in een fractie. En die zijn uh, gevonden in de nieuwe kandidaten, dus op zich prima. De vorige keer stond u op twee bij deze advieslijst, nu op negen. Um, is dat niet een beetje teleurstellend voor uzelf... Ja, u kunt blijven vissen, maar ik heb... Ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, sorry. Ja, nee, ik heb er geen moeite mee. Ik uh, vind het belangrijk dat ik mijn uh, portefeuille nog blijf houden. En als je dus naar de eerste twintig kijkt, zeg maar... Dan is in ieder geval, als het gaat om het veiligheidsgebied... Uh, uh, ja, dan ben ik toch de enige die daar ook echt uh, ervaring mee heeft. Dus ik verwacht dat ik mijn portefeuille gewoon kan houden... mijn woordvoerderschappen gewoon kan houden. En dat vind ik heel belangrijk. Kun je zeggen dat D66 op dit moment ruimte maakt... voor uh, het jonge talent dat zich bewezen heeft in de fractie de afgelopen periode? Ja, Stientje van Veldhoven, uh, Wouter Koolmees, uh, Kees Verhoeven. Dat zijn absolute talenten die opgevallen zijn in de Kamer... Nou, je zou wel gek zijn als partijen als je hen dan niet hoog zou zetten. En dat staan ze ook. Wouter Koolmees, die ze noemden, staat op nummer drie. Kees Verhoeven staat op nummer vier. Onmiskenbaar, herkenbaar natuurlijk. Joe Cocker met Feeling Alright. Radio 1, Sportsomer Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Waarom verloor het Nederlands team alle wedstrijden in de groepsfase van het EK? Het antwoord op die vraag ligt ergens in de hersenen besloten... Want ook al hebben sporters jaren getraind, vaak gaan ze aan mentale druk ten onder. En hoe krijg je die zenuwen weer onder controle? Sander Bartling deed een potje hersen- gymnastiek. Er wordt veel gelopen op het voeten van Ronaldo. En dan gaat hij Ronaldo tik 2-1. Het is gedaan, we liggen eruit. now. Net als die andere 16 miljoen bondscoaches vraag ik mij af wat het Nederlands team dit EK bezielde. Of niet bezielde. En als je goed luisterde dan kon je horen dat er waarschijnlijk toch wat spanningen waren tussen de spelers. Binnen de ploeg uh, gebeurden er ook dingen intern, maar goed, daar gaan we nu niet uh, over uitweiden. Ik bedoel dat, uh... Hoe kan een team dat twee jaar geleden tweede van de wereld werd... Nu maar twee doelpunten maken. Als een sporter zelf zegt, een voetballer zelf zegt: Van ik was er niet op het veld. of ik heb onder mijn kunnen gespeeld. dan is er blijkbaar iets mentaals aan de hand. Dan heb je gewoon op dat moment. niet de juiste controle over jezelf gehad. En dat is te leren. Het heeft met mentaliteit te maken. Het ontbreekt onze voetballers aan mentale weerbaarheid. Ik denk dat we allemaal. Uh, allemaal maar eens goed in de spiegel moeten kijken. When I'm down. You say that midnight... Ik ja. viel me mee. Ik dacht ik eruit in zou trappen. Ik trap een balletje met Gert-Jan Pepping... van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Professor penalty eigenlijk. Hè? U zegt dat als ik deze bal in uw doel schop... en ik juich daarbij heel hard... dat bevordert de prestaties van mijn hele team. Hoeveel? Als je dat laat zien aan je medespelers op een hele overduidelijke manier, bijvoorbeeld door met twee handen in de lucht duidelijk te juichen... dan, uh, dan verander je de kans dat je gaat winnen. Dat je dan in één keer 80% uh, kans hebt om de shootout te winnen als team. De positieve emoties die jij ervaart op het moment dat je kijkt naar iemand die gescoord heeft... dat brengt allerlei stoffen in ons uh, lichaam los en vooral in onze hersenen... Uh, die ons kunnen helpen uh, op het moment dat wij vervolgens taken moeten uitvoeren... Uh, waar bijvoorbeeld creativiteit uh, of samenwerken heel belangrijk is. Maar dan wat je... dan? Gewoon urinaire adrenaline, endorfine? Oxytocine, dat is een Oxytocine. heel erg belangrijk hormoon wat daar, en, en neurotransmitter wat daarbij uh, een, een rol speelt. Eén conclusie is maar heel erg duidelijk. Voetbal is helemaal geen oorlog. Voetbal is een feestje. T dat zou ik wel zeggen, ja. Wat ons onderzoek inderdaad laat zien is dat dat feestje wel eens zou kunnen gaan helpen met, uh, met het omgaan met die hele grote druk. Het is een hele speciale koptelefoon, want hij heeft eh, breinelektrodes. Nou, deze elektrodes maken dus via dat water contact met je hoofdhuid... en dan ben ik in staat je breinsignaal te meten. Nergens wordt mentale druk zo goed zichtbaar als bij neurofeedback. Ad Denissen van Philips Research probeert mijn hersenen te laten focussen... op de juiste rustgevende hersengolven. Als jij praat of op je tandenbijt, dan kan je ze denken, je tanden bijt, ah, nou, zie je dat... Dat geeft de zogenaamde beta-golven, hoogfrequent. Dat wil zeggen 20, 20 hertz of meer. Dit zijn de, de slaapgolven, de slow wave sleep, de delta-golven. Dat is uh, 0 tot 4 hertz. Uh -huh. De theta-golven, 4 tot 8 hertz. Dit ja. zijn de alpha-golven, 8 tot 12. Die zoeken we. Hoe meer van die je hebt, hoe meer focus en hoe meer ontspannen dat je bent. Ik zit nu dus eigenlijk naar mijn eigen hersenen te kijken. Je zit nu naar je eigen hersenen te kijken, ja. Ik begrijp ze alleen niet. Ja, maar wie wel, hè? Denissen heeft mijn hersenen aangesloten op zijn laptop. En daaruit laat hij me muziek horen van slechte kwaliteit... die beter wordt als ik me er beter op concentreer. Ik heb wat muziek op de machine staan, dus je moet dadelijk even jouw favoriete muziek kiezen. Is er iets bij? Je waar hebt je toevallig Chris Cornell, hè? your oh. Dit zorgt ervoor dat je leert ontspannen. Op een duur gaat het effect ontstaan. Als je gauw het liedje hoort, ben je weer in staat lekker te ontspannen. En dan kom je nog een slag verder, dan ben je gewoon in staat te ontspannen zonder dat je het liedje hoort. Zet jezelf uh, onder zo'n grote druk dat je uh, niet meer bezig bent met uh, ja, je kuntje uitvoeren, om het simpel te zeggen, maar met alles wat er omheen gebeurt, nou, daar wil je geen medaille meer door te denken aan een medaille te winnen. Dat... Jauke de Vries doet acrogymnastiek, een soort acrobatiek in wedstrijdvorm. Hij maakt deel uit van een ploeg van 12 atleten die uittesten of neurofeedback kan bijdragen aan het verbeteren van mentale weerbaarheid. Want het wetenschappelijk bewijs daarvoor is nog niet geleverd. Maar de Vries is al enthousiast. Ik merkte persoonlijk zelf dat ik uh, uh, snel in slaap kon komen en ook beter sliep. Net of uh, dat je ja, uh, hebt geleerd hoe je beter kunt ontspannen. Heeft u wel eens uh, gefaald omdat de, druk, de mentale druk te hoog werd bij de start? Ja, het, ge het gebeurt natuurlijk heel snel en het is een hele korte sprintafstand. Dus als daar bij de start al iets misgaat, dan heeft dat gewoon hele grote gevolgen voor de rest van de race. Anouk Hagen is een sprinter met startproblemen. Zij doet niet aan neurofeedback, maar volgt mentale trainingen bij sportpsycholoog Rico Schuijers. Dus als iemand zegt van ik moet goed starten of ik moet die penalty erin schoppen, dan krijg je een stressreactie en die is eigenlijk uh, in eerste instantie puur lichamelijk. Dus er komt een stofje vrij in, in, in de hersenen. Bovendien schakelt er ook nog een gedeelte van de hersenen uit als het echt heel spannend wordt. Dus je cortex, je, je, je kwap, die, die schakelt uit en je gaat eigenlijk terug naar alleen maar de emoties. En dan krijg je of woede of, of verdriet of angsten en die nemen het dan over. En dan, dan is presteren heel erg moeilijk. Vroeger leed de mentale coach nog onder een geitenvolle sokken-imago. Maar nu raakt het steeds meer ingeburgerd. Rico Schuyers gaat dit jaar als eerste prestatiemanager mentaal... mee naar de Olympische Spelen in Londen om het Nederlands team bij te staan. En het is dus niet dat je ziek, zwak of misselijk bent... als je, als je mentale training wil gaan uh, doen of gaat, gaat doen... maar dat je juist alles uit, eruit wil halen en alles uit je carrière wil halen... en alles uit dat moment wil halen... En mensen weten inmiddels van dat daar de, de mentale toestand. Dat, dat, die, dat die op een normale manier te beïnvloeden ja. is. Dat is denk ik de doorbraak. Alleen bij voetbal is het besef van mentale weerbaarheid nog niet genoeg doorgedrongen. Maar het Nederlands team, zegt Schuijers, had er wel wat van kunnen gebruiken. Je moet dus wel een soort koelheid hebben om een kans ook te kunnen benutten. Als je dan een soort paniek krijgt. Dan, dan heb je dat de laatste aanname, die gaat dan steeds mis... omdat je verkrampt in je been of dat, het, dat je al denkt dat die erin ligt. En dan gaat het dus mis. U heeft aangeboden vorige WK mee te gaan met de voetballers. Dat wilden ze niet. Hoe komt dat? Is de opvatting nog steeds voetbal, is oorlog? Of... Uh, dit heeft te maken met een, uh, een basisfilosofie over, over de mensheid... Heel populair gezegd is de eerste groep is een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Eenmaal zwak in de kop, altijd zwak in de kop. En de tweede groep die het groeimodel hanteert, die zegt... nee, mensen kunnen zich wel uh, ontwikkelen. In de voetballerij, in het algemeen, geldt naar mijn idee die eerste opvatting. Dus als iemand laat zien dat hij keer op keer faalt onder druk... en, en niet tegen kritiek kan of dat soort dingen... dan zegt een trainer van nou, dan kan hij het ook niet leren. Dus klaar. Van de Vaart, schiet, Van de Vaart, Van de vader loopt naar buiten, zie je dat? Ja, nou, dit is echt gedrag waar je ook het meest ziet inderdaad bij uh, voorsprong. Zeg maar. ja. Hij rent buiten het veld, hè, over de lijnen, richting het publiek. Dat is best wel een uh, ja, ook egoïstische manier van vieren eigenlijk. Uh, hij, hij, hij viert het niet met zijn team in nee. eerste instantie ook. Hè? Dus zijn team springt wel bovenop hem. Hij negeert ja, ze een beetje, hè? hij blijft naar het publiek uh, staan. Ah, nu gaat hij naar Snyder toe. Ja. We kijken voetbal Nederland-Portugal met Gert-Jan Pepping en Diederik van Korven. Ik kan me dat, dat herinneren van vroeger, dat, dat je dan scoorde als voetballer naar het midden van het veld toe rende. En dat je een soort van club mensen op elkaar, iedereen dookt dan op elkaar. En dan... Nou ja, Hoe komt dat? Dat is dus hè, volgens het idee dat je, je eigenlijk elkaar zou kunnen helpen contraproductief. Het idee die we daarover hebben, dat is dat sporters steeds meer als individu eigenlijk ook zich willen uh, uiten en, uh, en laten zien. En dus inderdaad de opbrengst van die goal naar zichzelf toe willen trekken. Ja, maar vringt het hier dan tussen, tussen dat, dat voetbal eigenlijk een individuele sport is als het gaat om scoren... maar een collectieve sport is als het gaat om de, de teamspeer, dat je het met z'n allen moet doen? Ja, dat, dat vringt. Met het exclusieve kijkje in het brein van de voetballer wat je hiermee hebt... Uh, laat zien dat een heleboel van de jongens die daar op het veld staan eigenlijk een doel hebben naar de supporters. En, en ja, ik ben bang dat dat toch heel veel te maken heeft... met het, het doel van ja toch je eigen portemonnee eh, vullen. De hersen gymnastiek van Sander Bartling. Eh, een sport waarbij mentaal het ook ongelooflijk belangrijk is... hoe tussen je oor zit, is het tennis, eh, Mark Brasser. Maar dan moet je wel kunnen spelen. Ja, inderdaad. Tom, wedstrijd eh, onderbroken. 6-4 in de eerste set voor Nadia Petrova tegen de Belgische Kirsten Flipkens. 1-0 in de tweede set in het voordeel van de Russin. Ja, en toen ging het heel lichtjes regenen. Mensen wel meteen de paraplu's omhoog. Maar de organisatie heeft niet besloten, en die houden hier de buienradar angstvallig in de gaten, niet besloten om het zeil over de baan te doen. Nou, dan zal het echt een, een heel klein buitje zijn. Ik zie nu een, een jongen met een hele lange stok uh, de baan opkomen. Een soort zweep. Dan zwiepen ze het water. Wat erop is gekomen, dat, ja, dat verspreiden ze, dat zwiepen ze, zeg maar, van de baan af. Het zal niet uh, al te lang gaan duren. Het is natuurlijk te hopen voor de organisatie deze partij uitgespeeld wordt, anders dan moet er morgen, dat is eigenlijk de finale dag, nog eerst een halve finale in het vrouwen enkel worden afgemaakt. Laten we hopen dat het niet zo ver komt. 6-4 en 1-0, dus in het voordeel van de Rusin Nadia Petrovijn. deze laatste partij van de dag, deze tweede halve finale in het vrouwenenkel tegen Kirsten Flipkens. I know face is wrong I'm a lonely boy I ain't got a home I got a voice I love to sing I sing like a girl And I sing like a frog I'm a lonely boy Dit is Clarence Frogman en met In Got No Home. Voor ons zit het erop vanavond bij deze Radio 1 Sportzomer, zo na half acht. Dan de eerste aflevering van Politiek aan Zee deze zomer. Kees Boman en Margriet Vromans. Goedenavond. Hallo Lucella. En wie is jullie gast? Onze gast is vanavond Josias van Aartsen. Hij is de burgemeester van Den Haag. En dat komt mooi uit, want wij zitten hier zeg maar, in de buitentuin van Den Haag. Scheveningen zitten we. We zitten in het prachtige museum Beelden aan Zee. Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik uh, helmgras. Ik zie heel in de verte de zee. Er staat een enorme wind. Dus uh, nou ja, die waait een heel klein beetje naar binnen. Ik weet niet of je dat ook kunt horen. Zeker. Maar uh, we zitten in Beelden aan Zee. Prachtig museum. En daar zitten we de komende zes weken op vrijdagavond. Straks na het nieuws van half acht, dus vanuit uh, Scheveningen. Politiek aan zee, maar eerst dat half acht nieuws met Jobboot. Het Turkse veiligheidskabinet is een spoedzitting bijeen... om te overleggen over het neerstorten van een Turks gevechtsvliegtuig... voor de kust van Syrië. Volgens diverse bronnen is het toestel door Syrië neergehaald... maar dat is door geen van beide landen bevestigd. Over het lot van de twee Turkse piloten bestaat ook geen duidelijkheid...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 Het regionale vervoersbedrijf Sintes is gered. De twee aandeelhouders, de NS en het Franse bedrijf Keoli, stoppen extra geld in Sintes. Sintes onderhoudt trein- en busdiensten in Gelderland en Overijssel. Het bedrijf verkeert al enige tijd in financiële nood. Bij Sintes werken zo'n 1200 mensen. De huisartsen en minister Schippers hebben een akkoord bereikt over de financiën. Huisartsen hebben vorig jaar hun budget overschreden... en de minister eiste eerst dat geld terug. Maar er is er nu op teruggekomen. Wel moet nu de basiszorg beter worden, vindt de minister. Huisartsen moeten hun praktijk langer openhouden... en moeten minder vaak doorverwijzen naar een specialist. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Politiek aan zee. Hier zijn Kees Boonman. Margriet Vromans. Goedenavond. Goedenavond. En vanwege de Radio 1 Sportzomer zitten we voor het eerst op dit tijdstip. Politiek aan zee. We zitten dus in Museum Beelden aan zee in Scheveningen. Het is ons buitenverblijf voor Politiek Den Haag de komende zes weken. Dicht bij het Binnenhof, maar met de wijtse verte van de zee naast ons... gaan we hier elke vrijdagavond praten over politiek op de vierkante meter... en over stippen aan de horizon. Ja, en onze eerste gast uit... Den Haag, het ligt bijna voor de hand, is de burgemeester van Den Haag. Hij is politiek gepokt en gemazeld. Hij diende in twee kabinetten kok. Hij was onder meer minister van Landbouw en daarna van Buitenlandse Zaken. En was in de periode daarna ook VVD-leider in de Tweede Kamer. Josias van Aartse. Meneer van Aertsen, fijn dat u er bent. Goedenavond. Ja, meneer van Aertsen, we zitten niet voor niets in uh, dit mooie museum, Beelden aan zee. We hebben u ook gevraagd om maar eens te beginnen met een beeld... wat u bijzonder aanspreekt in dit museum. Ja, het is, zo, het is een museum waar iedereen dus naartoe moet. Uh, dus dat kan iedereen altijd doen. Wat ik nu het allermooiste van het museum uh, vind... zijn die beelden die buiten het museum staan. Die gemaakt zijn door een uh, New Yorkse kunstenaar, Ottenes. Een van de, nou ja, de, de landmarks, zou je kunnen zeggen, van de nieuwe boulevard. Ook daar moet iedereen naartoe, is de Haringhapper. Maar die beelden zijn zo verschrikkelijk geestig uh, gemaakt... Uh, aan, op, op basis van sprookjesverhalen... Het is voor uh, jong en oud. Um, ik was er vorige week nog met mijn kleinkinderen. Het is fascinerend. Ja, als ik Leuk. ze heel, heel even mag beschrijven. Het is een beeldengroep groep eigenlijk. Hè. Je kunt eromheen lopen, ja, je kunt er langs lopen. De haringeter is ja, bijna een stripfiguurtje. Hele lange benen en inderdaad een haring zo keelachtig over. De haring gaat erin. Zoals te hoort. Ja, sprookjes. Heeft u iets met sprookjes daarmee? Wie heeft nou niet iets met sprookjes? Nou ja. uh, En Ottones een... zelf, dat is een, want hij was hier bij de. Want ze hebben hier uh, Al jarenlang gestaan. Maar in, door de vernieuwde boulevard. opnieuw uh, hier uh, ingewijd. zou je kunnen zeggen, door de kunstenaar zelf. En de man zelf is net ook een sprookjesfiguur. Uh, hij lijkt zo uh, weggelopen uit een verhaal van Martin ja. Tonder. Ik vind het toch Echt grappig. Fascinerend. Dat u, ja, wel grappig ook dat u kiest voor een sprookjesbeeld. terwijl u verder te maken heeft met de harde politieke werkelijkheid natuurlijk. Elke ja. dag weer. Ja, maar goed. Uh, ja, wat zou ik zeggen? Uh, politiek heeft soms ook iets uh, van een sprookje. Nou, daar houden we even aan vast. Ja, en misschien ook wel uh, enigszins met de harde werkelijkheid. Want laten we nou eens de actualiteit van vanmiddag nemen. De Griekse minister uh, van Financiën, die is net een dag uh, aan het bewind. Vasilis. Rapanos, de naam uh, wist ik niet uit mijn hoofd, dus ik moet het even oplezen. Die uh, ligt in het ziekenhuis en is onwel geworden. En de suggestie van de berichtgeving gaat ervan uit... dat het hem nu al reeds te zwaar is om die... Uh, hopeloze crisis in dat land op te lossen. Politici die onder druk staan. 24 uur is het zoeklicht van journalisten... maar ook van andere politici op hun gericht. U heeft dat ook meegemaakt uh, in die mate. Uh, misschien minder, het is al een aantal jaar geleden. Maar er wordt wel op je gelet als politicus, als bestuurder. Uh, is dat zwaar? Uh, een eerlijk antwoord erop is ja. Uh, maar ik, volgens, ik weet niet waarom die minister uh, nee. onwel is geworden. Misschien nee. hadden ze gisteren een geweldig feest. Heeft hij iets verkeerds gegeten of gedronken... naar aanleiding van dat nieuwe kabinet in Griekenland... waarvan ik hoop dat ze de goede maatregelen zullen nemen. Nee, dat is zwaar. Dat is zo. Uh, de truc uh, volgens mij is dat je ook momenten moet kiezen... Uh, en ik heb dat altijd redelijk kunnen doen... waarop je ook gewoon even alles van je afzet... Uh, dat kan natuurlijk, uh, nu is dat, in mijn periode was dat soms ingewikkeld, omdat er in de zomer op buitenlands, buitenlands politiek gebied altijd wat gebeurde. Ja. Maar dat kun je in een zomervakantie doen. Maar je kunt ook, uh, ja, ik, ik ben geboren, getogen hier in deze, uh, de mooiste stad van Nederland, dat begrijp ik, begrijp ik. door gewoon langs het strand te gaan lopen. Ja. Maar een um, Griekse dat... minister die dit soort moeilijkheden moet gaan oplossen in Europa, die heeft daar natuurlijk helemaal geen tijd voor. Nee, nu misschien niet, maar mijn advies aan hem zou zijn... en trouwens ook aan al die dan eh, nieuwe Griekse politici... die, eh, die dat kabinet, eh, in dat kabin nieuwe kabinet zitten, zeker met de grote problemen die er zijn... je moet ook op bepaalde momenten gewoon even de boel, de boel kunnen laten. Kunt u zich voorstellen dat er ook een moment is voor een politicus? U heeft dat zelf ook meegemaakt, om een andere reden... ik kom misschien nog wel heel kort even over te praten... tegenvallende verkiezingen opstappen... dat je gewoon niet meer kan, omdat het zwaar is. Ja, dat zou... Dat, ik nou, ik, ik herinner, heb geen voorbeelden nee, ik herinner mij van in de u, geest. Maar. Ik herinner mij van u een keer lopend in de Kamer. Dat was een periode. Toen was u, meen ik, minister van Buitenlandse Zaken. En toen viel alles tegen wat uw beleid betrof. Kreeg, elke dag werd u bijna naar de Kamer geroepen, dit was weer uh, niet deugend, dat klopte niet. En toen herinner ik me dat u zei, ja, dat is een beetje Murphy's Law. Uh, het kan je tegenzitten, maar daarna gaat het wel weer goed. Uh, als het goed gaat, weer. Ja, dat, die periode heb je, en volgens mij dat zie je ook in elk kabinet. Ik vind het altijd fascinerend om te zien, ik heb dat zelf ook mee mogen maken. Hè? Zo ieder nieuw kabinet begint in een euforische toestand. Iedereen is blij dat er een nieuw kabinet is. Iedereen geeft ze... Uh, een periode uh, waarin je ze gunt. Um, uh, nou ja, dat, dat, dat iedereen zich wat inwerkt. Ja, de Wittebroodsweken, uh, witte, worden worden witte, dat Zoals dat dan he? heet, de Wittebroodsweken. Um, uh, die weinig... kunnen ook heel stressvol zijn trouwens. Maar huh? de, de, dat is het sprookje. De, <laughs> de, daarna komt de harde werkelijkheid ja, exact, in de politiek. Maar goed, maar daarna stort de boel dat, in. Dan, nee, goed, maar iedere, in ieder kabinet zie je uh, dat uh, ministers bij tijd en bijlen in hele, heel, moe, heel moeilijk vaarwater terechtkomen. En nou ja, dat hoort ook bij het vak. En ja, daar moet je doorheen zien te komen. Maar uw vraag was, is het zwaar? Antwoord erop is ja, het is zwaar. Maar ja, je moet voor jezelf een methode vinden om daarmee om te gaan. Duidelijk. Laten we Vasilis Rapanos maar beterschap wensen. Absoluut. Ja, nee, zeker. Ik hoop dat hij het hoort. Ja, we praten zo uitgebreid uh, verder natuurlijk ook over de stad Den Haag, maar eerst even dat uh, andere Den Haag. Ja, het uh, binnen. Binnenhof natuurlijk. Hè? Uh, meneer van Aertsen, wie denkt u dat de nieuwe premier wordt? Nou, ik denk dat dat uh, uh, Rutte zal worden. Dat Die zegt kans u... lijkt mij uh, zeer groot. Ja, en denkt u ook inderdaad dat het zal gaan tussen hem en Emiel Rommer? Nou, dat vind ik iets te simpel. Um, uh, ik, uh, maar ja, dat is een. Ik, ik hoop dat uh, de minister-president en daar is dan ook mijn uh, schatting op uh, uh, of inschatting op gebaseerd dat hij een um, min of meer een campagne als premier gaat voeren. Dus hij zal de premierbonus moeten incasseren en, daarmee. Uh, ja, ik denk dat hij dat, uh, dat hij alles in zich heeft om dat te kunnen. En eh, dan heeft hij volgens mij ook hele grote kans om de VVD eh, tot grootste partij eh, te maken. Maar dan, eh, als u praat over de premierbonus, dan gaat het meestal over beloond worden voor een karwei wat op de rail staat of bijna af is. En zijn karwei moet eigenlijk nog beginnen. Ja, nu is één voordeel van deze tijd, is dat um, geheugens kort zijn. En, ja. en de conjunctuurcycli ook. Zegt ja. u daarmee dat we wat Rutte wel bereikt heeft, maar snel moeten vergeten? Nee, nee, nee, nee, dat, nee dat, dat is een interpretatie van u waar ik het niet mee eens ben. Oh. Maar hij zal zich, uh, maar goed, wie ben ik? Uh, maar mijn advies aan hem zou zijn, richt je nu vooral niet zozeer op wat datgene wat er nu in de afgelopen periode is gebeurd. En er zijn heus wel een paar goede dingen gebeurd. Maar vooral op de vraag uh, wat kan uh, de premier Rutte, lijsttrekker ook van de VVD... in de komende vier jaar met andere partners... want dat is ook wel duidelijk dat dat nodig zal zijn. Ja. Natuurlijk zal dat nodig zijn voor dit land betekenen. En uh, hij heeft het in zich om uh, ook een beetje, denk ik, boven de partijen te gaan hangen. Ja. Noemen ze een risico wat hij ook uh, kan overkomen, wat hem ook kan overkomen? Een risico. Uh, ja, het, is een, het is een heel gewikste uh, politicus die mij in allerlei opzichten aan uh, wiegel doet denken. Is dat um, het risico? Nee dat, is heel... nee, dat is helemaal geen risico. Uh, nou, Maar Kees, tsegendeel... wat is het risico? Wat is het risico? Nou ja, ik, dat vind ik nou een hele moeilijke vraag. Uh, daar zou ik een poos over na moeten denken. Nou ja, de... Het risico. Kijk, voor hem is het risico als hij zich, uh, en daar zullen zeker een aantal hem uh, toe uh, proberen te bewegen. Wanneer hij zich alleen maar uh, de lijsttrekker van de VVD zou zijn. Dat heb ik ook proberen aan te geven in mijn... ...schets van hoe hij de campagne zou moeten ja, doen. Dus eigenlijk ligt het gevaar daarin van wees niet te veel uh, VVD'er... ...maar probeer vooral premier te zijn, boven de partijen uitstralend staande. Ik kan niet beter zeggen. Ja, nou oké, okay, dan hebben we dat uh, op zich uh, gehad en kunnen we dat uh, uh, afvinken. Maar u zegt wel uh, tegen ons van ja, velen zijn tegenwoordig kort van memorie... Wij hopelijk uh, niet. Uh, en dat doelt u volgens mij ook op de periode dat de VVD uh, zo de PVV omarmde. Is dat een voorbeeld wat u bedoelt van... is goed dat we het daar niet meer over hebben? Uh, nou, er zijn, nee, er zijn een aantal uh, onderwerpen die in die afgelopen anderhalf jaar zijn... volgens mij wat, wat ongelukkig zijn aangepakt. Noem maar eens Dan kijk ik vooral... Nou, dan kijk ik dus vooral naar de positie van de grote steden in Nederland en, en gemeenten in Nederland. Dit kabinet heeft er een beetje het hang, een handje van gehad om um, over een aantal taken, uh, nou neem de, de, de wet naar vermogen, uh, over de schutting te gooien. Zeggen gemeenten, uh, voeren jullie dit nu maar uit. Zoek het maar uit. Zoek het uit. We korten. Heel Even, want niet iedereen zal dat misschien meteen weten. De wet naar, werken naar vermogen, dat is de wet die zou moeten regelen uh, uh, dat wat mensen met een uitkering aangaat. De mensen die. Ja, niet het, is werken, eigenlijk, het is eigenlijk een samenvoeging van. Uh, de onderkant van de baai, bijstand. Zeg maar. daar, daar gaat ja. het om. Kijk, het idee op zich is goed. Maar uh, dat, en, en, dat zegt ook iets voor die komende periode. Het is namelijk goed omdat je decentraliseert. Dat is prima dat je ontschot al die, al die verschillende regelingen die we hebben samenvoegt... zegt de gemeente wil je dat uitvoeren. Maar dan is het wel heel belangrijk dat het financieel kader deugt. Dat, uh, dat, ja, dat is zo, De truc is van, nou, we bezuinigen er maar met één flink op... Ja. en dan vervolgens, uh, je draagt het over... maar geeft vervolgens aan de gemeente allerlei voorwaarden mee. Nou is, daar heeft de Kamer daar ook een handje van. Ja. Dat hebben we bij de WMO ook, uh, ook gezien in de tijd... Uh, nou, dat is nou een voorbeeld dichtbij uh, nou ja, een belangrijk sociaal vraagstuk in, in steden. Zeker waar de bijstand natuurlijk enorm toeneemt door de economische crisis. Ja. Waarvan ik zeg, ja, dat vind ik dat het kabinet dat op een ongelukkige wijze heeft gedaan. Nou, nou is die wet naar vermogen is controversieel verklaard door de Tweede Kamer. Daar mag verder niet meer over gesproken worden. Dat betekent eigenlijk dat alles nu stilstaat. U heeft daar last van in uw gemeente. Nou ja, wij hebben, um, uh, Den Haag moet ik zeggen, is uh, onder leiding van een uh, goede wethouder van uh, sociale zaken. Uh, Partij van de Arbeid, wethouder Kool. Buitengemeen effectief aan het, aan het werk zetten van mensen die uh, in een uitkeringssituatie zitten. Met um, of zonder we, wet naar vermogen, dat gaat het ja, gewoon door. Ja, maar die wet kan dus wel helpen als de condities goed zijn. Ja. Nou, en uh, wij gaan daar dus wel gewoon mee door. Uh, ook om de sociale dienst en de sociale werkplaatsen uh, samen te voegen. Uh, dat is echt van, in het belang van ook deze, deze, uh, deze mensen... Ja. waarvan je... Waarvan je die, degene die echt ook niet naar de arbeidsmarkt kunnen... en want het idee is, iedereen kan wel vrolijk naar de arbeidsmarkt. Dat is niet waar, dus daar zul je een goed, heel goed sociaal vangnet voor moeten hebben... En voor degene die wel weer aan het werk kunnen... begeleid ze naar een arbeidsplaats. Ja. Daar zullen wij in Den Haag uh, gewoon mee doorgaan. Maar ik wa wat, wij nu, wat ik ook zo graag zou willen, en het college ook... Ja. Dat, een, dat die regeling uh, de ruimte geeft, ook de doorzettingsmacht aan gemeenten. En daar zijn ze aan het Binnenhof. En daar was dit kabinet ook een beetje benauwd voor. Dat moet je niet doen. Ja. Ja. Noemt u nog eens iets wat uh, u niet zo vond... Ja, dan kom ik heel erg... Ik, ik ben heel erg in mijn eigen, uh, op mijn eigen vakgebied natuurlijk. Uh, ik heb... Um, uh, dat wordt nog, iets, wordt nog een heel spannend debat over de nieuwe politiewet in de Eerste ja, Kamer. bijvoorbeeld. Op 2 en 3 uh, juli geloof ik is dat nu vastgesteld. Ik ben uh, zelf um, al vanaf 2004 een groot voorstander van nationale politie. Ik herinner me dat ik toen een telefoontje kreeg... van de toenmalige burgemeester van Rotterdam Opstelten. Die zei hoe ik dit in mijn hoofd kon halen. Uh, de, nou ja, het kan ja. verkeren, niet waar, dat weten we. Uh, nou is er een wet gemaakt, nu is er een wet gemaakt die uh, uh, op een aantal fronten toch heel wat veilig vertoont. Ja, de wat is eigenlijk het belangrijkste punt waarvan u vindt dat het zo niet moet? Nou, wat, wat volgens mij het alle, De winst die we in de afgelopen jaren hebben geboekt, is een hele, hele nauwe samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en het Openbaar Bestuur. De relatie om even over Den Haag te praten tussen de hoofdofficier en mij en de hoofdofficier en de korpschef en mij de driehoek. is een zo, de zogeheten driehoek de, die is een zo uh, nauwe geworden. Uh, er is ook je zou haast kunnen zeggen dat er een enorme verweving inmiddels is tussen wat openbare orde is en strafrechtelijke handhaving. Ja, en die gaat met deze wet naar de knoppen. Ik vrees dat deze wet door de opzet... De wet heeft zich zo gericht op... Uh, we, willen die, we willen naar nationale politie. Dus een heel organisatorische, haast managementwet geworden. En dat belang van een goede samenwerking tussen... die heus wel doorgaat, mm. want... Dat is toch een beetje mijn stelling. We moeten ons als um, steden ook wat minder en gemeenten wat minder aantrekken van dat binnenhof. Ja, o, o, maar nou, het, kader, okay. het ja? kader in die wet zou volgens mij wat dat betreft beter moeten ja, zijn. Ja, maar dat betekent als de Eerste Kamer die wet uh, voor heeft liggen, dan kunnen zij maar één ding doen. Uh, uh, zij kunnen daar niet op uh, amenderen, dus dan is die wet weg. Dat zou uw advies zijn? Uh, nou ja, het wonderlijke is dat de minister... die heeft zojuist de memorie van antwoord. Hè? Dat is zo'n heel ja, ingewikkeld proces. Dat weten de luisteraars allemaal absoluut wel. Zeker, maar ik denk uh, wel dat er na acht uur over gebeld die heeft, wordt. Die heeft namelijk de minister gezegd... dat, dat vind ik iets heel bijzonders... Die zegt ja, ik, uh, dit is de wet die ik nu aan jullie voorleg. Maar ik, ik beloof u, ik kom meteen met een herstelwet. Ja, dan kan je hem beter niet. Nou, en nu ben ik dus zelf maar Het wel is de bedoeling dat u dat zegt, hè? Ik ben wel heel benieuwd wat de Eerste Kamer daar nou mee doet. Want ik vind het toch een beetje vreemd als je een wet aanneemt. waarvan de regering zegt ja, eigenlijk vinden we dat hij op een aantal punten niet deugt. Ja, kom dan liever met een gewijzigde wet. Dus het advies is aan de Eerste Kamer? Ja, mijn advies zou zijn, verwerp die wet. Verwerp die wet. Die hebben we genoteerd. Dat laten we even inzinken en dat doen we met een beetje muziek. We're running. Done, that's what I mean Ik was dat van Frank Caninmundo, het trio dat hij leidt. Feeling Good heette dat. We zitten hier in Museum Beelden aan Zee, met Politiek aan Zee. Onze gast is Josias van Aertsen, de burgemeester van Den Haag. Meneer van Aertsen, we hadden het zojuist over de kwesties... die u van dit kabinet maar zo heeft gevonden. Dit kabinet heeft zich ook niet heel erg internationaal opgericht. Het heeft zich een beetje naar binnen gekeerd, naar Nederland. U bent uh, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Uh, hoe heeft u dat ervaren? Nou, laat ik beginnen met te zeggen. Den Haag heeft daar niet zoveel last van gehad. Um, uh, want het kabinet heeft, uh, wat dat betreft, zich uh, uh, redelijk gedragen. Laat ik het zo zeggen. Voor de gemeente de Den stad, Haag viel en, er mee. En de stad Den Haag. Ja, maar dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want wij zijn dus wel uh, een, een stad met heel veel... Verenigde Naties, Europese Unie-instellingen. Dus uh, voor ons is dat uh, buitengemeen belangrijk. Uh, en wij werken daar ook gewoon aan door. Aan, uh, want inmiddels is het zo dat dat imago van de stad Den Haag in de wereld... als de internationale stad van vrede en recht gewoon gevestigd uh, is. Goed. Dus Den Haag is een beetje buitenschot gebleven wat dat betreft. Maar hoe heeft u het ervaren voor de rest van Nederland? Want bent u het met me eens als, als ik als ik zeg dat toch een beetje het idee van dit kabinet is dat vooral Nederland belangrijk was en de blik naar buiten toch minder is geweest? Nou, kijk, dat is dus een van die onderwerpen waarvan ik zo uh, vurig hoop dat uh, minister-president Rutte, uh, die volgens mij dat buitenlands uh, opereren, ook uh, dat trouwens met iedere premier in Nederland zo toch ook fascinerend werk vindt. Dat in die komende uh, kabinetsperiode uh, de luiken weer iets meer open gaan dus die waren naar, dicht. naar nou, iets meer open, zeg ik. Is, uh, nou, iets dat, meer dan open, dan, je, dat doe je als ze dicht ja, zijn. Ja, maar laten we daar dat vind ik zo'n flauwe oh. woordenvarrerij, eerlijk gezegd, van u. Nee, het gaat erom dat Nederland heeft nu eenmaal... altijd zijn geld verdiend in het buitenland. Als je naar het bedrijfsleven van Nederland kijkt... dan is de relatie met ongelooflijk veel landen in de wereld voor ons van belang... Uh, een, een kabinet wat niet internationaal zich profileert, ook volop meedoet in het Europees concert, kan, uh, kan, uh, kan, kan op een ogenblik een ontwikkeling een tendens in, in gang zetten. Waarbij men in de Verenigde Staten, maar ook kan in Tsjechië zijn. Zeg je, wat is er nou eigenlijk in Nederland aan de hand? Ja, nou, u geeft eigenlijk zelf aan om u te onderbreken wat je ook wel van mensen in het buitenland uh, hoort... en buitenlanders hier in Nederland dat deze nou, uh, regering dit nou juist niet doet. Vorig jaar uh, was hier uh, op Scheveningen uh, de bijeenkomst... van de zogeheten Aspen Ministers Conference. Forum heet het nog weer officiëler. Onder leiding van uh, de vorige minister van Buitenlandse Zaken... onder Clinton, mevrouw Albright... En tijdens die bijeenkomst, en daar, daar, daar, goed, daar zitten een aantal toch interessante mensen in... heb ik voor het eerst, uh, dat was mij niet eerder overkomen... de vraag moeten beantwoorden, leg nu uit wat er in Nederland aan de hand is. Ja, en er werd natuurlijk ook vooral gedoeld op het feit dat een partij... Uh, die niks van Europa moet hebben, die bij Essen al zenuwachtig wordt... vlak over de grens, uh, de PVV, waar de VVD toch heel graag mee wilde regeren. En het jammer vindt dat ze er nu zijn uitgestapt. Nou ja, ja, heel graag. Ik weet dat ik altijd moet reageren op wat journalisten zeggen. Heel graag was niet zo. Hè? Want het, het komt. Nee, maar niet goed, anders. we gaan die geschiedenis. Dat is de, nee, dat, dat, dat, nee, maar ik reageer er even op, omdat ik niet het beeld wil laten ontstaan dat ik het met die analyse een ben, eens ben. Maar een, deel... maar een Nederlands kabinet. Uh, dat past trouwens ook heel erg in de traditie van, uh, van de VVD. Als de VVD in kabinetten zat. Uh, stelt zich totaal open voor uh, de Europese Unie... speelt daar ook een belangrijke rol in. Dat, uh, dat kunnen we ook heel goed. We hebben een, een perfecte diplomatie. Maar ook uh, ja, in, uh, verder in de ja, wereld um, als, als, als moet ik, je zorgen dat je aanwezig bent... Een als ik u zo hoor zeggen, meneer Van Aertsen... dan is het bijna een oproep aan Mark Rutte. Doe dat in het volgende kabinet. Ja, ik heb, nou ja, daar begonnen we mee. Uh, ik heb wat dat betreft hele hoge verwachtingen van deze minister-president. Ja, maar deze dan minister daar, u, u geeft hem dat dus ook mee. Stel je open, kijk naar buiten, naar de rest van de wereld. Ja, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is Want, om alle duidelijkheid, omdat u dat miste? Het kon meer, hè. Uh, zoals ik al zei, de luiken konden iets meer open. Uh, u miste dat Ik, dus denk, ik denk, nou, ik, ik kies mijn eigen woorden ja, dat uh, in, dit, uh, in dit kamer. soms in dit Sprengen. kader. Ik ben ook nog ex-diplomaat. zoals Ja, je. dat is uh, inderdaad een <laughs> als handicap. Als de van buitenlandse zaken. Ja, ja, dat is een handicap. Maar voor... uh, absoluut, absoluut. Niet maar voor ja, u, voor u een handicap. Ja. Ja. <laughs> nee, maar het is... Kijk, als Nederland moet... Uh, het is duidelijk dat uh, Nederland het is eigenlijk... heel sterk met, als je nou kijkt naar de hele Europese problematiek, met Berlijn handelt. Maar ik denk dat het voor Nederland ook heel belangrijk is om uh, diezelfde relatie te hebben met Parijs. Idem met uh, overigens een land wat buiten de eurozone zich bevindt... maar met, uh, met het Verenigd Koninkrijk. Als de as Verenigd Koninkrijk Nederland goed is... en als Nederland meedraait op de as Berlijn-Parijs... die er altijd is, ondanks soms tijdelijke spanningen... maar Berlijn-Parijs vinden elkaar altijd... is het ook van heel groot belang dat Nederland in dat concert meedraait. Nou, Het is wel duidelijk, wij beschouwen dat toch samenvattend als een oproep aan een nieuw kabinet en aan Mark Rutte in het bijzonder. Aan een advies, inderdaad. We hebben het, uh, meneer Van Aertsen, over de stad Den Haag... over uh, het Binnenhof Den Haag. Uh, het, het, de hele economische crisis die er op dit moment speelt... die heeft natuurlijk ook enorme gevolgen voor de stad Den Haag. Ja, daar hadden we het al even over. Als je kijkt naar de ontwikkeling van bijstand... daar zie je, zie je een stijging. Dat zie je in heel Nederland over, Zeker ook in de steden uh, in de Randstad... Uh, aan de andere kant zijn er ook hele positieve ontwikkelingen in de stad. We hebben, we hebben één groot voordeel in Den Haag... dat we uh, een aantal jaren heel verstandig financieel beleid hebben gevoerd. Dus u kunt nog wel wat missen? Behouden ze dat... Nee, tuurlijk niet. Behoudens dat we kunnen juist investeren daarom. Behouden houden datgene wat we natuurlijk van het Rijk opgelegd krijgen om te bezuinigen... Uh, levert het ons ook armslag op om te investeren in de stad? Nou, denk aan de ontwikkelingen in Scheveningenhaven. Denk aan de betere bereikbaarheid van de stad met uh, de Rotterdamse, Rotterdamse baan. Maar goed, u heeft toch te maken met minder belastingopbrengsten. Uh, er moeten bibliotheken sluiten. Uh, dat heeft allemaal grote gevolgen voor de mensen in de stad. Ja. Meer bijstandsgericht, nou, daar hadden ik we het net heel, al over. Ik vind dat wij als een heel innovatieve methodiek hebben gevolgd voor die bibliotheken. Die uh, ga nu naar die wijk met vrijwilligers. Ja, als iedereen, ja, nou ja, als iedereen in Den Haag toch op heel korte afstand een bibliotheek kan vinden of een plek waar je kunt een beetje kunt studeren of kranten kunt lezen. Dat, dat, dat heeft de wethouder van, uh, van onderwijs in, in de stad gewoon perfect gedaan. Uh, dat, dat, dat is ook wel het mooie van onder druk staan. Dan komen er vaak hele creatieve uh, ideeën. Ja, maar zit er ook een grens aan bezuinigen? Natuurlijk is er altijd een grens aan. Daar hadden we het net al ja, over. Maar is die grens nabij? Is die grens nabij? Uh, is die grens nabij? Ja, wij. wij willen natuurlijk als gemeente zoveel mogelijk eigen armslag hebben. Ja. Uh, we willen natuurlijk liever niet dat het gemeentefonds wordt gekort... dat de steden uh, worden gekort. Uh, natuurlijk niet. We, Want dat hebben... beperkte beperkte armslag van gemeenten. En een van de problemen die de gemeenten in Nederland sowieso hebben... dat die maar een uh, heel beperkt eigen belasting. En als ik dan hebben. zeg, is die grens nabij, wat zegt u dan? Ja of nee? Ja, hier moet ik altijd een beetje om lachen. Als ik nou, die uitzendingen ik van u. Ja, dan moet ik altijd een beetje om lachen. Dat ja, van nee. duidelijkheid. Bij, bij, ja, ja, maar van duidelijkheid. Probeer dat, het eens. Ja, dat is een schijnduidelijkheid. Dat is een, een heel omdat vrij gevoel. Omdat wij, omdat wij natuurlijk als gemeente. Ja. Omdat wij als gemeente, meneer Boman, lief. We hebben dat het kabinet niet bezuinigt in de richting van gemeente. Nee. Ja. Nou, We hebben een keer burgemeester Abu Talib horen <laughs> zeggen. Het bot is. Uh, het, het raakt aan het bot of het bot is geraakt. Maar zover gaat u niet. Hebben we zo nou ja, juist dat gehoord. heeft te maken nee. met de vrij goede financiële positie van de stad Den Haag. En die houden we ook graag zo. Ja. Waardoor we ook in de stad nog kunnen investeren. Goed, meneer Van Aarsen, we moeten het hierbij laten. Dank u wel. Tot zover deze eerste wel. aflevering van Politiek aan Zee. Politieke bijdrage van Radio 1 Sportszomer. Volgende week zijn we er weer.